Tennisser Rafael Nadal heeft op de US Open een persconferentie moeten onderbreken. De Spanjaard kreeg ineens hevige pijn. Journalisten moesten de interviewruimte verlaten en het licht werd gedempt. Maar na tien minuten werd de persconferentie hervat... en liet Nadal weten dat hij alleen maar kramp in zijn rechterbeen had gehad. De nummer twee van de wereld won eerder op de dag van de Argentijn David Nalbandian... bereikte daarmee de vierde ronde van de US Open. Dan het weer vannacht buien, het koelt af naar een graad of dertien...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 Het enige succes voor de big band vocal group Elbow Bones and the Racketeers. Uit 1984 de groep uh, werd opgericht door August Darnell... de liedsanger van Kid Creole en The Coconuts. En het nummer werd geschreven door Ron Rogers... die ook verantwoordelijk was voor Annie I'm Not Your Daddy van Kid Creole. Big band gecombineerd met Latin bleek veel minder aan te slaan... dan de gouden popformule van The Coconuts. Alleen in Engeland was dit een hit. Cairo's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende... Welkom in de nacht van het Goede Leven, de sloteditie van de zomerreeks van zeven afleveringen. Volgende week is Adeline weer terug op deze plek. In deze nacht klinkt in de muziek Amerika, New York en Manhattan door, want dit is de week die uitkomt op 11 september. En dan is het tien jaar na 9-11, de dag dat vier vliegtuigen aanslagen pleegden op het World Trade Center, het Pentagon en de Twin Towers. De komende week zal het er veel over gaan in de media. Die harde waarheid wordt vannacht, eh, vannacht afgewisseld met kunst, reportage en fictie. Martijn Grimiers maakte een interviewserie op locatie in de Efteling. Robert Kamer belicht de belangrijkste films van de komende herfst. En we spreken met twee correspondenten die kijken naar hoe er vakantie wordt gevierd in hun deel van de wereld. Vannacht gaan we naar Hawaii en Sumatra. Misschien bent u foto's aan het sorteren vannacht. Digitaal, analoog, goed gedocumenteerd of slecht bijgehouden. Bent u feiten op een rij aan het zetten en gebeurtenissen aan het reconstrueren? Of geniet u gewoon van de stilte van de nacht... voor alle grote en kleine apparaten weer aanslaan? Berichten binnenpiepen, telefoons afgaan, brandalarmen worden getest... en vanmiddag ook weer de sirenes van de bescherming bevolking een proefronde gaan draaien. In deze nacht veel muziek van alle bands en singer-songwriters... die we te gast hebben gehad in de afgelopen zes nachtshows. Straks tussen vijf en zes is er opnieuw live muziek. Ambacht is te gast... Nederlandstalige pop, rock, kleinkunst, cabaretliedjes. En deze band die stond vorige week hier met Hammondorgel... met bluesharp, drums en gitaren. De Hype uit Haarlem met onder andere dit nummer Travel Oak. send us your son at any cost is better to be late than to be late. Can you tell me why the sun won't shine? Can you show the answers that I need to find? Oh, Somewhere someone comes across and tells me Don't at any cost it's bad to be late and to be loved Zo terug wordt, dan is het bijna nog leuker zeg. Vorige week waren ze hier, The Hype. En op 22 september presenteerden ze hun album Have You Heard The Hype? Vanuit een uitverkocht patronaat in Haarlem. En dat is de thuishaven van deze band. KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Deze zomer werden de nachten van het goede leven in afwezigheid van Adeline gepresenteerd door mij en door Martijn Grimius. En Martijn keert in deze laatste zomereditie nog even terug, zei het op een bandje. In juli maakte hij een serie reportages voor Goedemorgen Nederland Radio. Een week lang werd elke, werd elke dag een aflevering uitgezonden van Standplaats Efteling. Waarbij gekeken wordt naar alle facetten die iedere dag zichtbaar en onzichtbaar moeten draaien. Om een groot attractiepark te kunnen exploiteren. Martijn komt met medewerkers, beslissers en bestuurders van de Efteling dicht bij het kloppend hart van het Kaatsheuvelse Natuurpark, met sprookjes spanning en Ontspanning. En hij kijkt ook vooruit naar het 60-jarig bestaan van de Efteling in 2012. In dit uur zenden we de vijfdelige reportage in zijn geheel uit. Martijn Grimius met Standplaats Efteling.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 Dan worden in ieder geval de bouten gecontroleerd, uh, remmen. Alle zaken die dus uh, in de in baan teken komen, die worden gecontroleerd. Uh, de lift, die wordt uh, gecheckt. Dat de, de, ja, de ketting waarmee omhoog getrokken wordt. de ketting waarmee je omhoog getrokken wordt. En het anti systeem. Dus dat is ik ervoor zorgen van mocht het om wat vrede dan niet de, de, de trein tot stilstand komen... ...dat hij altijd een anti systeem hebt ervoor zorgt dat de trein op positie blijft. Nou, dat is dus de bovenkant van de wagens. Die ziet er nu goed uit. Nou, dan lopen we even naar beneden...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 Nou zijn die karretjes al gecontroleerd, dus misschien dat we die veiligheid alvast even kunnen testen, zo, uh, zo meteen. Hè? Uh, ja, dat kan. Dan gaan we hier van deze controle, Deze is gecontroleerd, ja. en die gaan we dan even checken met tweeën. Dan lopen we naar boven en dan uh, gaan we de veiligheid testen van Joris en de Draak. Dat moet ook gebeuren. Eens kijken of het allemaal goed gaat. Alleen zo, als zo Nou, meneer Pols. Uh...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 Gaan we vanuit, het, eh, morgen ben je er weer. Daar gaat hij, naar beneden. Muziek van de dubbele houten achtbaan in de Efteling, Joris en de Draak. Je kunt kiezen of je in water of vuur wilt rijden, maar de muziek is onontkoombaar. René Merkelbach maakte de compositie. Martijn Grimmius, hij maakt de standplaats Efteling. Hij komt langs de vele kanten van het Sprookjespark en kijkt ook naar alle andere vormen... waarin de Efteling te zien, te horen en te proeven is. We gaan nog drie afleveringen horen van standplaats Efteling in juli... gemaakt voor Goedemorgen Nederland Radio van de KRO. Het gaat verder met Efteling Radio. steeds Radio 1 hoor, waar u naar luistert. Maar uh, uh, dit is uh, de jingle van Efteling Radio. Want ja, de Efteling is naast het park veel meer. Onder andere ook Efteling Radio. Arnoud Schellenberg, coördinator van Efteling Radio. Uh, wat zenden jullie nou uit? Uh, we zenden nu een uh, liedje uit over Geitje uit het uh, Sprookjesbos. Waar we draaien eigenlijk uh, ja, leuke kindermuziek. Uh, die kinderen aanspreekt. We, de, we laten sprookjes horen. Gepresenteerde programma's, prijzen. En dat is in heel Nederland te horen. We zijn een landelijk station met meer dan 5 miljoen analoog kabelaansluitingen En verder ook overal digitaal te ontvangen. Rudy Vissers van de afdeling Media van de Efteling. Een radiosession, maar daar blijft het niet mee. Jullie hebben zelfs een televisieproductiemaatschappij. Waarom is dat allemaal? Nou, dat zijn eigenlijk allemaal manieren om de Efteling... zoals het hier in het park ontstaan is... en alle sprookjes en verhalen die we te vertellen hebben... op een andere manier bij de consument te brengen. Dus niet alleen het park hier fysiek in Kaatsheuvel... Maar ook thuis op de bank of aan de radio. Maar is het dan steeds één grote reclamespot? Nee, volgens mij helemaal niet. Want het is ook niet dat wij die producties maken... met als doel bezoekers naar de Efteling te krijgen. Dat kan. Dat is heel leuk als dat lukt natuurlijk. Maar het is niet noodzakelijk. Want wij verkopen ook programma's in het buitenland... waar ze niet per definitie een link hebben met ons park. En dat zijn programma's die gewoon voor zichzelf staan. En die, datzelfde geldt voor radio. Je hoeft niet hier te zijn om Efteling Radio leuk te vinden. Yes. Wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Uh, we zijn in 2006 begonnen met de eerste serie, dat was Sprookjes. En dat zijn eigenlijk de klassieke sprookjes, zoals iedereen die kent, uh, gefilmd in de setting van de Efteling. Maar waarom zijn jullie hiermee begonnen? Uh, want je zou kunnen zeggen, Efteling bestaat nu al een beetje 60 jaar, 10 jaar geleden mee begonnen. Dus de eerste 50 jaar ging het ook goed. Ja, maar goed, de wereld verandert en die wordt toch steeds multimedialer, zoals we dat met de mooie woord zeggen. En wat wij eigenlijk willen is gewoon uh, op verschillende manieren dus hetzelfde verhaal vertellen, maar dan uh, via tv, via radio via uh, producten in de speelgoedwinkel en ook via het park. Dus dit is de traditionele manier. En, en die andere uh, facetten zijn eigenlijk allemaal de nieuwe technieken en nieuwe media. Ja, Want niet alleen televisie, niet alleen radio... maar uh, de Efteling is nog op nog veel meer plekken te vinden. Ook in de supermarkt. Uh, Ellie Heelhorst van de, de afdeling merchandise. Ja, ik, ik, ik loop met mijn zoontje door de supermarkt en dan... Word ik bedolven onder de Efteling Koekjes en de Efteling Vla. Hoe zit dit? Nou, bedolven denk ik dat dat <laughs> niet echt aan de orde is. Maar inderdaad, je kan ons op verschillende manieren tegenkomen... in verschillende winkels en in verschillende productgroepen. Is de bedoeling dat al die mensen die dan die producten zien... ook in de supermarkt en dat op televisie zien en op de radio horen... dat die allemaal weer terugkomen naar het park? Nee, nee, nee. Helemaal niet. Um, het kan leiden tot bezoek aan het park. Maar je ziet ook aan die producten... er is helemaal geen link wordt daar gemaakt met het park. Er staat niet op, kom nu naar het park of er wordt meteen een korting bij. Bijgeven. Zo werkt het meestal niet. Het zijn gewoon Efteling koekjes of het is Efteling en Dat is leuk, zorgt dus aan de tafel. En that's it. Dat hoeft niet te leiden tot bezoek. Dat kan, maar dat is absoluut geen doelstelling op zich. Want waarin verschillen jullie bijvoorbeeld van Disney, een groot Amerikaans bedrijf... dat heel erg uh, ja, zijn merk overal deponeert en heel erg uh, ja, stempel overal wil drukken? Nou, ik denk dat bij Disney, uh, en ik wil niet voor hen uh, praten uiteraard... maar dat dat echt gericht is op uh, uh, winstmaximalisatie. Uh, uh, terwijl wij het echt in de verlenging van de beleving die ze hier hebben gehad proberen te doen. En, en jullie willen het ook winst maken? Jawel, maar bij ons vloeit dat toch weer automatisch uh, uh, volledig terug uh, naar wat we hier verder allemaal aan aan het doen zijn uh, en weer nieuwe attracties en ja, andere zaken weer in te investeren. Tot slot, uh, hoe ver ga je nou in, die, in het doorvoeren van het product? Er is dus uh, efteling vla, efteling koekjes, uh, misschien nog allerlei andere dingen. Binnenkort efteling wc-papier. Nee, dat, uh, dat zal niet de bedoeling zijn. We proberen producten te kiezen die uh, dicht bij onszelf blijven. Die uh, kinderen ook uh, makkelijk kunnen verwachten van ons. Uh, en wat goed aansluit bij die beleving uh, die ze hier hebben gehad. En dingen die daar ver van afstaan. Of die ver afstaan van onze traditionele waarden. En uh, dat zullen we nooit doen. Uh. Ellie Hilhorst en Rudy Vissers uh, van de Efteling. Dank jullie wel. Papier hier. Papier hier. Ja, dat is natuurlijk uh, onmiskenbaar Hollebolle Gijs. Dree Kastelijn, verantwoordelijk voor de duurzaamheid en het groenbeheer van de Efteling. Hoeveel, hoeveel eten Hollebolle Gijs nou eigenlijk per jaar? Ja, Hollebolle Gijs is wel vrij hongerig. Die eet ik denk wel een halve kliko per dag. En als je dat vertaalt op jaarbasis voor de hele Efteling... dan moet je denken aan zo'n 750 ton per jaar. En wat doen jullie daarmee met al het afval? Ja, dat is wel, dat is niet zo'n spookje, maar dat wordt uh, door onze verwerker uh, afgevoerd en uh, gescheiden. Dus dat doen wij niet in het park zelf. We hebben dat uh, wel onderzocht of dat uh, interessant is, maar eigenlijk in overleg met de verwerker, die heeft ons gezegd: Ja, uh, wij krijgen die stromen toch nooit netjes uh, gescheiden in jullie park zelf. Dus wij gooien het achter schermen toch uiteindelijk weer bij elkaar. En uh, wij scheiden zelf liever op onze eigen installaties en met onze nee. eigen mensen. Dus ja, op het moment dat wij door hadden... dat het achter de schermen nee. toch weer bij elkaar werd gegooid... had dat niet zoveel zin. Nee. Nou, gooi het toch maar even wat in, hollebolle Gijs. Dank u wel. Dank u wel. Lopen wij nog even verder. Dus eigenlijk heeft dat, dat afvalscheiden niet zo heel veel zin. Dat, dat, ja, ja. dat kun je doen, maar dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ja. Uh, op duurzaamheid, hè, wat, wat doet de Efteling... Wel op duurzaamheid. Wat kunnen jullie wel doen? Ja, er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. En een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld onze waterpartijen. Want je ziet hier overal waterpartijen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk van oudsher een heel droog gebied is. En die waterpartijen die vullen wij dan ook altijd bij. En dat deed... Oeh, de trein. Ik schrik ervan. Dat deden wij vroeger met grondwater... Ja, grondwater is toch een schaars goed uh, in uh, Brabant. En uh, toen hebben wij in overleg met de overheden... dus dan denk je aan provincie en waterschap... een systeem bedacht waar wij het uh, gezuiverde afvalwater van Kaatsheuvel... brengen wij naar de Efteling en dan naar de golfbaan. En daar zuiveren wij het nog een aantal uh, stappen na. En dan is de kwaliteit van dat water zo goed... dat wij dat weer terug kunnen brengen... ...naar ons attractiepark. Dus Wat levert dat voor besparing op? Nou, dan moet je toch wel denken aan de Orde grootte. ...een beetje afhankelijk of het heel droog of nat jaar is... ...maar 400.000 kuub per jaar is wel een beetje de Orde grootte waar je aan moet denken. We lopen inmiddels een beetje verder en dan zijn we in het Sprookjesbos... ...een van de groenste delen van het park. En er wordt ook al druk geschoffeld hier... Mensen van de groenvoorziening zijn bezig. Het is een dagtaak hè? om het hele park een beetje bij te houden. Dat is zeker een dagtaak, ja. Hoeveel mensen, hoeveel hoveniers uh, werken hier? Momenteel zijn we het veertien man. En daar redden jullie het een beetje mee? Daar kunnen we het uh, net mee bijhouden, ja. Net? Ja. In de drukke tijden dan, uh, moeten we mensen bij inhuren. Ja, en uh, nou ja, goed, de afgelopen dagen, weken, heeft het veel geregend. Dus uh, dat is voor de planten wel weer goed, hè? Dat is zeker uh, weer gunstig. Ja, na dat droge voorjaar dat we gehad hebben. Ja. Dat was... Is was toch nog iemand blij? Wij zijn altijd blij. <laughs> Mevrouw Kastelein, nou is er heel veel groen... en jullie willen natuurlijk ook alsmaar groeien, groter worden, innoveren. Hoe, hoe gaat die verhouding? Want je wilt natuurlijk ook een beetje een groen park houden. Ja, nou dat komt natuurlijk wel voor. Hè? Dat, uh, wij hadden eigenlijk een leuk voorbeeld, is vrij recent... hebben wij uh, Joris en de Draak uh, gebouwd. En uh, als je naar dat ontwerp kijkt, dan geven wij aan de... de... Dat is een achtbaan, hè? Joris en de Draak. Ja, ja, ja een houten een hele spannende achtbaan. Uh, uh, aan de ontwerper geven wij dan de opdracht mee om rekening te houden met het groen wat daar staat. Dus als daar een paar hele mooie bomen zijn, ontwerpen ze dan die achtbaan daar maar omheen. En zo doen wij dat vaker in ons park. We houden daar serieus uh, rekening mee. Dus een ontwerper die moet dan maar om die, om die bomen iets gaan heen verzinnen? Ja, daar komt het wel op neer. is ja, dan... geen achtbaan? Ja, ja, eigenlijk is het wel zo streng zijn, wel ja. ja. De balans tussen groen en attractie, die blijft hier bestaan? Ja, ja omdat wij zien dat uh, groen uh, is niet alleen maar een stukje decor is. Het is een wezenlijk onderdeel van ons product. Hè? Dus uh, de, de waardering van de bezoeker voor ons park... Uh, vertaalt zich echt in een heel hoge waardering voor die groene omgeving. Dree Kastelein, verantwoordelijk dus voor de duurzaamheid en het groenbeheer van de Efteling. Dank u wel. Graag gedaan. Er wordt hier druk gewerkt aan een nieuwe attractie, Polleskeuken. Er komt hier onder andere ook een, een pannenkoekrestaurant. Uh, Vivian Schoots, vordert het een beetje, de bouw? Nou, het gaat perfect. Ja, we zijn heel erg tevreden met de voortgang. Ja, ja, klopt. Hoe lang, hoe lang zijn jullie nou bezig met de ontwikkeling van een attractie... als je kijkt van bouwtekening tot opening? Uh, nou, dat varieert. Dat is afhankelijk van de complexiteit van het project. Maar uh, veelal gaat dat toch wel over meerdere jaren.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 Waar zou je dan heen willen? Och, ja, naar een land waar ze ook sprookjes begrijpen. Dus noem maar wat, ja. Maar de basis blijft hier. Dit is de parel, dit is het sprookjesbos zelfs. Dat is de reden waarom we nou ja, het zo goed doen... en nog steeds een voorbeeld zijn voor menig andere leisureactiviteit. Liever toch naar de Efteling dan uitslapen? Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ja, hoewel eens een keer lekker uitslapen... hoewel als je ouder wordt slaap je steeds minder uit. Dus uh, ik, uh, ik heb dat gehaald, joh. Ja. Bart de Boer, de directeur van de Efteling. Dank u wel. Tot je liefst. Geen Vlaam maar yoghurt tegen de gethematiseerde muren van de Efteling. Standplaats Efteling was dat door Martijn de terug te horen... via de site van Goedemorgen Nederland. Het is tijd voor het spel Speech van de Jarige. We gaan zo luisteren naar iemand die bijna jarig is. Hij slaapt al een beetje slecht, want morgen dan is het zover. Luister naar zijn stem en vertel ons wie verjaart. De winnaar krijgt een nacht van het goede leven. Knijp, gat, kat en dit is de opgave. Dingen die ik niet begrijp, daar ben ik dus juist helemaal niet bang voor. 0800-1121. Wie is de jarige van vandaag? De Speech van de Jarige. We gaan er nog één keer naar luisteren. Dingen die ik niet begrijp. En daar ben ik dus juist helemaal niet bang voor. Meld wie dit is via 0800 1121. Hanneke Laura, zij was op 25 juli te gast bij Martijn Grimmjes... toen hij de Nacht van het Goede Leven presenteerde. Ze speelde hier live onder andere Lullaby. Ze bracht een groot deel, gedeelte van haar bestaan door in Ierland, Hanneke Laura. En daar liet ze zich beïnvloeden door Ronan Keating, The Corrs en The Kelly Family. En dat hoor je allemaal een beetje terug in Lullaby. Ze speelde het live in de Nacht van het Goede Leven. De speech van de jarige, we hebben hem daar straks gehoord. En we gaan eens kijken wie het eerst. Eerst luisteren we nog even naar de opgave. Dingen die ik niet begrijp, daar ben ik dus juist helemaal niet bang voor. Dit is de Nacht van het Goede Leven. Goedenacht, wie heb ik aan de lijn? Mackie Meijer uit Amsterdam. Hallo. Wat is je idee? Uh, ik dacht aan Willem van Hanegem. Willem van Hanegem is niet goed. Ach jee. Helaas, nee. Maar dankjewel je okay, wel voor het bellen. Prettige nacht. Dag. Bedankt, dag. Nacht van het Goede Leven. Goedenacht, wie heb ik aan de lijn? Met uh, Mark. Dag Mark, goedenacht. Heb jij een idee wie er morgen jarig is? Ik denk dat het Benny Jolink is. Benny Jolink, en dat is helemaal goed. Heb je hem meteen herkend? Direct, binnen twee seconden of zo. Echt waar? In de, ja. Aan dat hele korte zinnetje? Ja, heel snel meteen. En waar zit hem dat dan in? Gewoon oh, zijn, zijn accent. Ja, ja. Kom je zelf uit die buurt? Nee, maar ik heb er wel iets mee, want ik vind altijd wel lachen. En al die uh, taalverschillen en dialecten en zo. Ja, ja, ja. Dus, en, en met de muziek van, van hem en van zijn band Normaal? Nou, ik vind vooral hem als persoon uh, wel bijzonder met... Uh, Jou ja, die in het leven staat, wat voor gekke dingen die hij allemaal doet en hoe hij het allemaal overleeft. En uh, je hebt de documentaire van hem wel eens ooit gezien. Mm -hmm. dat, vond ik wel, uh, ja, dat vond ik wel bijzonder, toch? Leuk, nou, we sturen jou graag de Nacht van het Goede Leven, knijpkat. En ik wil je bedanken voor uh, je deelname. Dus dan moet ik even blijven hangen, alsjeblieft? Op, ja, oh, oké. Okay. Goed en een prettige nacht. Hartelijk dank. Dag. Dag. Dag. Dit is normaal met uh, de Heukenblues. Sinds 2009 maakt de band uitsluitend nog bluesplaten. Dit is, komt van de eerste, de Blues LP. Maar ja, dat heuken, ja, dat blijft er toch een beetje in zitten. Hè? Dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Dus ontstaat dan de Heuken Blues. Ik nog Er ik niet meer ik verder Herken heb ik altijd zin. Mal lig ik ziek in bedden aan haken heb ik altijd zin. Oh, de dokter vindt de wonden en doorgelooft die gaan niet in. Don't say it, that's a minuscule speed Je moet het zeggen, of je eh uh, zegt, de Hercan Blues van uh, Normaal en Benny Jolink uit 2009. Morgen wordt hij uh, 65, Benny Jolink, geboren te Hummelo. Tijdens de zomermaanden maken we in de Nacht van het Goede Leven een reis rond de wereld. We ontdekken hoe Nederlanders die de overstap naar verre windstreken hebben gemaakt, hun vakantie doorbrengen en vooral ook hoe de lokale bevolking dat doet. Vandaag hebben we ons verplaatst naar de Amerikaanse staat die het verst van onze themastad New York aflicht. De staat bestaat uit 157 vulkanische eilanden en ligt midden in de stille oceaan. We zijn vandaag op Hawaii en op het eiland Maui onder de rook van de Haleakala vulkaan woont Carolina Visser. Zij laat in het dagelijks leven bezoekers van de archipel... op een bijzondere manier kennis maken met dolfijnen. Carolina, een goedemorgen. Hallo. Aloha, zeggen, wie. Aloha, zeggen ze bij jou. Ja. ja. Ik moet eerst even wat vertellen, want ik heb vroeger wel op Maui gewoond... maar ja. ik woon nu op de Big Island. Ah ja. En, de... en dat is een ander eiland. Mm -hmm. Oké, okay. dan hebben we dat ter plaatse recht, recht gezet. Ja. Maar hoe ziet het er bij jou uit daar nu? Nou, ik ben in mijn huis, maar mijn ja. huis is open. Ja. Uh, heeft alleen maar twee muren. Mm -hmm. En ik zie de oceaan. Het is een beetje bewolkt op dit moment, dus in de middag. Ja, het is hier fantastisch. Ja, maar, maar twee muren. En, en, en hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat er dan uit verder? Heel open. Ik heb ja. uh, uh, wel heel mooi, maar open. Omdat we hier gewoon een klimaat hebben waar je geen muren nodig hebt. Dus ik heb een keuken, die kijk ik gewoon naar mijn geiten. Die ik dus iedere dag melk. Ja. En mijn het... kippen. En dan sta ik er ook in. En dan komen ze allemaal voor de poort staan. <laughs> Want dan is het tijd voor eten. Het is heel romantisch. Ja. Is heel echt ouderwets. Ik heb een soort... Mijn partner noemt het... Ik heb een hawaïaanse man. Die noemt het de Old McDonald's Hell Farm. Ja. Omdat het is gewoon heel ouderwets. Ik melk met de hand. En kippen die lopen overal rond. Ik heb tuinen met geweldige groentes. En... En het is een stuk land waar wat bij een tempel hoort. Wat, um, ja, is vreemd voor Nederlanders misschien om te horen. Maar echte magie is ja. hier ook. En dat is uh, helemaal... Het, het, het, is, het is hier echt een kwestie van als je bepaalde dingen heel graag wil... en je ziet het voor je, dan komt het gewoon. Zo. Dat ja. is die echte magie. En hoe doe je dat dan, zeg? Want dat willen we allemaal wel, natuurlijk. Ja, dat doe je door sowieso... Um, moet je schoon zijn van binnen, je moet dus geen schuld hebben. Ja. Niet, ik bedoel niet financieel, maar als je iemand heel veel pijn hebt gedaan... en dat soort dingen, je moet alles rechtzetten in je leven, dat is het eerste. En dat is een heel, heel wat werk, maar het kan heel snel gaan. Dat doen mensen die hier komen, Het gaat vanzelf. Want je brengt uh, dingen naar boven die je niet hebt uh, verwerkt... of die zelfsabotage uh, en dingen, dingen die gewoon van jezelf zijn... waar je eigenlijk niet naar wil kijken, dat komt hier omhoog. En dan kunnen mensen dat zien en loslaten. En dan kom je dus, als je je leven bekijkt en ziet van, oh ja, met, met, werkelijke, met een werkelijke blik. Gewoon echt zien en dan dingen rechtzetten. En dan kom je, zeg maar, in een staat waarin je magie kan doen. Nou, dat lijkt me een flinke uh, dat dat klus zeg maar. ja, om zo ver te komen. Ja. Nee hoor, want je kan heel snel gaan. Ja. Je kan gewoon in het hier en nu zijn en besluiten van ik word nou gewoon beter in dit en dit en dit. En ik, tel, en ik vertel dan tot, uh, mijn moeder dat, ik, uh, dat het me spijt dat ik zo lelijk was vorige week. En, ah, ah. Maar het gaat dus om dat je dus echt gewoon... Want wat er dan gebeurt is dat je geen negatieve gevoelens meer hebt. Ja. En met negatieve gevoelens van binnen creëer je een negatieve wereld. Met gevoelens van geluk en tevredenheid met jezelf daarmee creëer je een fijne, zachte wereld. Dus dat is eigenlijk ook al magie. Maar je kan het nog zeg maar, gerichter doen. Dingen die je echt heel graag wil. Mm -hmm. Dat staat steeds voor je zien. Maar de meeste mensen zien voor zich dat ze dat niet hebben. En dan blijft dat zo. Echt? Dus het is een een, dat is een beetje de teaching die ik hier doe. Ja, dat is, dat voor de is wat je jij... leuk vinden. Oké, okay, ja. ja? En de, want we gaan nog even terug naar de dolfijnen. Want daar doe je ook bijzondere dingen mee. Kun je daar wat ja, over vertellen? Ik heb, ik heb heel veel met dolfijnen gezwommen. En uh, uh, de mensen die hier komen, die uh, kunnen dus ook met dolfijnen zwemmen. Ja. En dat gaat Dat is een heel verhaal op zich eigenlijk. Hoe dat, soms dan zijn de dolfijnen niet uh, bereid om echt met je te zwemmen. En dan moet je ze ook met rust laten, want dan willen ze slapen. Maar soms, uh, en dat gebeurt eigenlijk wel regelmatig... verschillende keren in de week gemiddeld... dan maken ze heel veel contact... Dan komen ze heel vlak naast je en kijken ze in je ogen en dat soort dingen. Maar, en hoe gebeurt dat? De, de, de, hoe, kom je, hoe kom je bij ze in de buurt? Door gewoon te zwemmen ja. en rustig te zijn. Het gaat ook vooral om rustig zijn, dus je moet er niet achteraan gaan. En dat is ook weer zo magisch. Als je gewoon daar ligt en je kijkt naar ze en ziet hoe ontzettend mooi ze zijn. En het water, en dan, dan kom je zo in je hart... En, en de dankbaarheid dat je daar mag zijn en al dat soort dingen. Het voelt het zo hemels. En dan kijk je naar die dolfijnen en die zijn zo ontzettend mooi. En dat maakt heel veel contact. Want dan ben ik heel erg in mijn lichaam. En die dolfijn voelt mijn liefde. En mm -hmm. daar komen ze op af. Is het iets uh, wat mensen die op vakantie uh, komen in Hawaii vaak doen? Of zijn er nog andere dingen die veel uh, oh, zijn die populair veel zijn? Ja? Kun je zijn een paar dingen noemen? O, de, er zijn allemaal hotels, maar dat is meer naar het noorden. Daar ja. heb je gewoon heel veel witte standen en prachtige hotels. En Marriott, uh, alle, allerlei uh, high-end uh, hotels met zwembaden en uh, standen voor en allerlei dingen. Daar gaan de meeste mensen heen. En Amerikanen vooral. Ja. Ja. Zijn er veel Nederlanders uh, die... Uh, nee, op... niet zo, nee, niet zo, nee, nee. Wat ik doe maar. is ook heel kleinschalig. Het is echt mm. heel erg lekker twee of drie mensen. Ja. Soms, soms vier. De mensen van Hawaii zelf, hoe vieren die vakantie? Die gaan naar Las Vegas. Dan oh ja? De, ja, de, de, de, de, simpele, de simpele Havianen. Het is hier bijna zo dat... Hawaiianen die... Er zijn meer blanke, zeg maar... Caucasians noem je dat in Amerikaans. Yeah. Die op de Hawaiaanse manier proberen te leven dan Hawaianen. Maar er zijn wel heel veel Hawaianen die nog wel heel erg Hawaiaans leven. Mm -hmm. Dat betekent met de aloha en, en met liefde en zorg voor het land. En, en dat ze hun tempels bezoeken. en dat ze, Ja, de sustainability, dat is een heel groot ding hier. Dat moeten wij eigenlijk al lang zijn. En dat doe ik dus hier op mijn farm... En daar gaan de mensen die hier komen, die gaan dat dus ook meemaken. Mm -hmm. Hoe dat, dan eet je je, pluk je eigen geweldige, verse, prachtige groentes. Uit tuinen waar alleen maar echt uh, geweldig aarde in zit. En geen, uh, geen uh, ja, allemaal geen rommel. En uh, dan eieren van, van de kippen zelf en ja. melk van mij. En, en zien hoe dat werkt. En ze helpen met water geven. En ze de, de mensen die hier komen hebben ook hele open huizen. Ja, en als je, heb, heb jij met jouw, jouw paradijselijke bestaan zelf nog vakantie nodig? Nee, ik wil helemaal niet weg. Ik ben altijd nee? heel bang uh, als ik wegga dat ik niet meer terug kan komen. Je weet wel, misschien dat er iets gebeurt op aarde en dan zit ik daar. Ja. Ja, dus ik blijf lekker hier. Ja. Denk, dit is paradijs. Oké. Okay. Ik wil je heel hartelijk danken, Caroline Vissen, dat we even met je mochten praten vanochtend in de Nacht van het Goede Leven. Dat was heel leuk om even te doen. Dankjewel. Fijn, oké, okay. dankjewel. En een prettige dag. Dag. Ja. Ui van Israël kamakawiwo ole, traditionele Hawaïaanse muziek met uh, als basisinstrument de ukulele. Het werd in 1993 uh, wereldwijd populair toen uh, deze man zijn album Facing Future uitbracht. En dit nummer staat er ook op. Het is gezongen in het Polynesisch, de oorspronkelijke taal van Hawaii. Deze taal is een extreem voorbeeld van een klinkertaal, want er zijn slechts acht medeklinkers uh, aanwezig. In elk geval, uh, ja, dus niet voldoende voor Jolanta Cabau van Kasbergen helaas. Voor Israël bleek het uh, wereldwijde succes beperkt tot één album, want hij overleed leed helaas in 1997. Voorbijgang, Martin Rijns. Ik was gaan liggen in mijn kamer, omdat ik in mijn kamer was en kennelijk wilde liggen. Na een tijd gingen mijn ogen dicht en het lukte me de vreemde stemmen in mij met mijn eigen stem te overstemmen. Ik was me los gaan roepen van de voorwerpen en de nabootsingen van voorwerpen en de nabootsingen van nabootsingen om me heen, die nog verder belaagd door voorbijgang maar die ik al niet meer zag, nu ik ze niet meer kon zien. Toen gebeurde dat ik in mezelf mezelf tot zwijgen bracht. Er was geen traagheid van zinnen meer. En niets weer stond nog de granietstilte van de sterrenhemel. Ik was niet meer ergens. Tot slot van uh, dit eerste uur van de Nacht van het Goede Leven... De week van de alfabetisering gaat vandaag van start... waarin het belang van schrijven, rekenen en lezen centraal staat. Je kunt meeschrijven aan het langste gedicht van Nederland. Wij doen ons duit in de zak met ABC en The Look of Love, part 4.